9 uur. Waterbalgemoed met het RMS Journaal. gaan gemeente... zoek waaruit blijkt dat veel autoverhuurbedrijven in Brabant... nou betrokken zijn bij zware criminaliteit. Bedrijven verhuren auto's met verborgen ruimte aan criminelen... die er drugs, wapens en geld mee vervoeren. Een speciaal kenteken voor huurauto's... kan volgens De Pla de criminelen uit de anonimiteit halen. Ook wil hij een vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven. Nu kan iedereen nog zo'n bedrijf beginnen. De Amerikaanse opperrechter Ginsburg heeft spijt van opmerkingen die ze afgelopen weekend maakte over de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Ze noemde hem in een interview een nepfiguur en iemand met een echt groot ego. Ook zei ze er niet over na te willen denken wat er zou gebeuren als Trump de presidentsverkiezingen in november wint. De 83-jarige opperrechter zegt nu in een verklaring dat rechters geen opmerkingen over een presidentskandidaat zouden moeten maken. Een man die vorige week werd ontvoerd in Zaandam is weer vrij, meldt de politie op Twitter. De 36-jarige Wendel Meijer werd vorige week ontvoerd bij zijn bedrijf. Vanmorgen bleek al dat een andere man die twee dagen later werd ontvoerd, Soufjan Essabaouni, ook is vrijgekomen. Beide ontvoeringszaken hebben volgens de politie met elkaar te maken. Patrick Kluivert wordt directeur voetbal bij Paris Saint-Germain. De oud-voetballer zou trainer worden van de jeugdselectie van Ajax maar hij zegt op de website van de Amsterdamse voetbalclub... dat hij de uitdaging in Parijs niet kan laten lopen. De directeur voetbalzaken van Ajax is verrast over het besluit... maar wil Kluivert deze kans niet ontnemen. Over de vervanger van Kluivert kan de voetbalclub nog niet zeggen. Het weer vanavond verdwijnen de meeste buien. De zon schijnt nog even. Morgen een enkele bui, maar ook zon. Het wordt dan ongeveer 19 graden. In het weekend stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden... en daarna wordt het nog warmer... Er blijft wel steeds kans op een bui. Dit was. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ik moest wel wat wegslikken uh, toen ik uh, dit nog een keer uh, ging beluisteren. Maar ook uh, de beelden die erbij hoorden bij deze clip... bij het nummer van uh, Suus, de Groot, Surinite. The World Below. En uh, ja, uh, 2011 was het jaar dat zij meedeed in uh, de grote prijs van Nederland... en uh, in de finale een aantal nummers speelde... die ze bij ons een beetje had uitlopen proberen. Dus dat was ook heel erg wat... Uh, maar ja, als er uh, in uh, je huiselijke kring op een gegeven moment iemand met spoed wordt afgevoerd naar een uh, ziekenhuis, ja, dan, uh, uh, dan zit er toch uh, links en rechts met uh, de gedachte van, gaat het allemaal wel goed komen? Nou, gelukkig kan ik in ieder geval melden dat dat allemaal uh, redelijk oké okay is. Dus uh, vanaf uh, dinsdag heb ik toch even een klein beetje in de piepzak uh, gezeten. Want ja, het uh, betreft die moeder van tachtig, uh, van die dan ineens uh, wat, uh, wat ritme stoornissen heeft. En ineens uh, gaat dat uh, nummer uh, uh, van Sue The Night... als je dat dan op een rustig moment zit te bekijken en te beluisteren... dan uh, zit je toch uh, inderdaad wat weg te slikken. Dan wordt het de muziek ineens heel persoonlijk. Komt ook heel erg binnen, uh, zeker ook met de tekst. Uh, de clip uh, gaat dan uh, eigenlijk in de, in de tijd uh, terug... Uh, naar uh, misschien of meer uh, de jeugd van, uh, van Suus. Uh, ja, en dat had ik ook even, dat moment. Dus is muziek dan op dat moment ineens heel erg universeel wat, uh, wat dat gaat... Uh, straks gaan uh, uh, dames en heren tegenover mij nog uh, drie nummers laten horen. Dus dat doen we zo. Maar we hebben natuurlijk nog meer. Want uh, ook zij uh, heeft uh, de landelijke netwerken gehaald. En ze komt. Ja, ze komt niet oorspronkelijk uithalen. Maar ze resideert er wel. Dus uh, ik heb het over Laxmi. Uh, schijnt ook nog uh, een familie uh, uh, te hebben hier in, uh, in uh, Zandvoort. Ja. Met, de, met deze persoon uh, zit ik nog ergens in een van de clubje. Dus uh, wat dat er gaat uh, helemaal uh, goed. Bans and cigarettes is dat nummer waar ze op dit moment heel erg mee uh, aan het uh, ja, uh, ver aan het komen is. Op uh, bijvoorbeeld 3FM. Dat was uh, Lakshmi met uh, Bones en Cigarettes. Ja, tegenwoordig schijnt ze ook uh, gewoon hier in de buurt uh, te wonen. Dus uh, ja, dan, uh, dan is het uh, snel uh, gedaan uh, natuurlijk. Is dat zo? Moet je ook eens even kijken op uh, het profieltje. Uh, en dan zeg, uh, zegt hij op info... Ja, ja ze komt oorspronkelijk uit Nijmegen. Maar, staat inderdaad, woont in Haarlem. Dus uh, dat uh, gaan wij voor het gemak dan uh, gewoon zeggen... Regio is dat dan, uh, om het, uh, voor, het uh, voor het fijne uh, te zeggen. Uh, inmiddels uh, aangeschoven, want uh, we gaan ook nog even met ze praten. Mike en, uh, en Dylan, uh, welkom. Hoi. Hoi. Hallo. Ah, kijk, <laughs> hallo. Ja. Uh, even kijken, Zit jij, uh, staat, er staat een cijfer bij jouw microfoon ergens aan de zijkant. Staat daar uh, staat er? Vier. En bij jou? Drie. Drie. Oh, goed, dan kan ik twee dicht doen. Uh, ik wil ze nog wel eens een beetje door elkaar heen halen. Dus. Uh, <laughs> dus uh, ik heb een re over. Ja, oké, okay, ja. maar goed. Uh, dan los je dan op deze manier op. Dus, don, dan straal je even alle schuiven open. En dan zeg je. Uh, wat heeft dat ook alweer? Oké. Okay. Uh, het is alweer een tijdje geleden dat. Uh, dat jij er was. Uh, eerste keer. Uh, toen was het alleen maar even veredeld een beetje lopen mixen. Ja. Tweede keer. Uh, toen heb je spullen meegenomen. En toen was DAX er nog bij. Uh, ja. Uh, <laughs> dat, dat, dat was. Dat was, uh, dat was de eerste keer. Uh, de echte eerste keer uh, ja. om. Uh, en nu uh, zijn jullie met z'n tweeën. In, uh, waarom uh, dan toch uh, deze richting? Want het is een richting uh, ingeslagen, toch? Of niet? Als in met z'n tweeën. Ja, dat bedoel ik. Dus met, uh, want het was toch altijd de eerste. Nou ja, ik ken niet anders. Ik een beetje en de rest ja, erbij. Ja, en de, en de rest erbij. maar... Uh, nou, de, de, de samenwerking verliep gewoon zo fijn eigenlijk. Soms heb je dat, dat je een, een bepaalde klik met iemand heb. Ja. Ah, dat was goed. mooi. Um, en dat hadden wij heel erg muzikaal, zeg maar. Vooral na de... Rob, Rob Akta, inderdaad. Dat we zoiets hadden van... Ja. Laten we dit meer gaan doen. Ja. En dat zijn we ook steeds meer gaan doen. En daar ja. zijn dan uh, tot nu toe twee nummers uitgekomen. Mm -hmm. En we zijn nu nog bezig met meer nummers. ja Maar het is meer de, de combinatie van... Uh, ik die alle sounds... Uh, Design eigenlijk. dan ja. noem je dat netjes. Ja. Uh, en beats maak. En dan de, de toevoegingen die Mike heeft. Die, waar ik zelf dan nooit op kom. En dan heeft zij ze, Oh dat kan er ook wel bij. En dan gaat ze wat lopen spelen op gitaar denk ik. In, ja. Opnemen ja. en erin gooien die zou. Ja. Is, ja. Nou, want ik, ik zie al gewoon op Facebook. Uh, dat uh, de fanschade al aardig aan het groeien is. En dan heb ik het alleen over denk ik. Ja dit, dat is natuurlijk denk ik meer Harlem uh, Wat. Uh, dat uh, valt best mee trouwens. Toch wel. Uh, ja. Zijn er uh, ook mensen buiten Harlem Die inmiddels uh, de muziek. Uh, ja, uh, komen uit wij Arnhem. aan? Uh, ja. Ja. Arnhem's, ja, Arnhem. Ja, ja, ja, ja, nou goed, uh, zover uh, rijkt onze uh, rijkwijd eigenlijk ook wel. We hebben zelfs hier een band uit uh, de Betuwe gehad, uit Tiel. Uh, dat vorig jaar toch heen uit Engeland. Uh, wat in dat, was, dat was, dat was, dat was Ierland, dat waren de Young Folk. Ja, ja dat was uh, wel heel grappig. Uh, want die band, uh, dat was, uh, die uh, Young Folk, dat kwam, ja, dat is leuk. Dat is een uh, Volendams met de mannen van King Forward Records. Dus die hebben daar een flinke hand in. Ja, en dat krijg je als je Alaska als een van de eerste hier in dit land draait. Want vervolgens gaat Leo Blokhuis er dan wel mee aan de haal. Maar hij vergeten er nog bij te zeggen dat wij in een belachelijk klein radiostationetje dat wij ooit begonnen zijn met Alaska te draaien. Dus, maar goed, zo kwam dat eruit. Uh, goed, uh, ik, ik ga nog even die band vertellen. Dirty uh, Collars heet die band, die komen uit uh, Tiel. Hm. en uh, die hadden dus ook uh, de weg uh, gevonden. Dus uh, ik vind het wel, wel, wel frappant dat je uh, is. is uh, hoe ben je dan in vredesnaam uh, met mensen in Arnhem in aanraking gekomen? Oh, ik woon in heen. Arnhem. Oh, <laughs> aha, daar komt de monkey out of the sleep, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Daar komt de apen te maal. Ja, dus jij hebt gewoon even een beetje lopen praten in Arnhem en omgeving. Ja, wel een beetje promotie geven natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar hebben jullie er ook, uh, ook opgetreden? Nog, nog, nog niet? Nog niet. Nog we zijn niet. wel een beetje aan het kijken of dat mogelijk is. Ja. Maar we willen het heel het graag. Is, het, het is wel leuk. Hè. Zo n, zo n, echt zo'n dwarsband van Arnhem naar Haarlem en weer terug. Dus ja. dat, dat, dat, dat dus ja. betekent dat het dat, dat, toch een... Maar ja, muziek kent ook geen grenzen, denk ik. Eh... Nee. Um, uh, want Maarten, oh. uh, ja, hoe, hoe zit het met jou? Ben jij, uh, ben jij, hoe ben jij dan in Haarlem teruggekomen? <laughs> nou, ik vertel we, het gewoon we het verhaal. Weer, verhaal ja. weer, ik ga het gewoon vertellen. Ja. Ja. Lang leven Tinder. <laughs> oh, ja. ja. Ik, ik, nou, dan, dan hoef ik verder niet meer te weten. Maar dat uh, is wel heel duidelijk. Ja, ja. ja dat is, duidelijk, is heel duidelijk. Ben jij ook van oorsprong muzikant? van huis uit of? Uh, uh... Nou, niet echt van nee. de oorsprong. Ik vind het heel leuk. En het is nu eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja. Want uh, dat is, dit is niet uh, je, je dagelijkse kost om het dan. Nee, te... dat absoluut niet. Nee, nee, ik studeer gewoon nog en ik studeer compleet de andere kant op. Ja. Wat productontwerpen. Uh, in product ontwerpen. Dus echt oh. productontwerp. Uh, ontwerpen. ja, ja, Kans. ja, ja. Zij gaat later onze, onze stage design. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, tel een en een bij elkaar op. Maar die opmerking. Dus dat hoef ik niet nog eens een keer hier. Op de radio te gaan herhalen, dus dat, uh, dat ga ik niet uh, ga ik niet doen. Uh, het is niet uh, de eerste keer hoor dat we iemand hebben die met een andere graad laten we zeggen queen. Uh, dat waren ook uh, biologen en uh, technologen ja. en weet ik allemaal wat. Ja. En uh, we hebben er uh, ik heb er uh, zelfs een ja een singer-songwriter hier uh, vaak gedraaid. is dus Kashmir Hakim. Dat is meer een stedenbouwkundige en een ruimtelijke uh, pff, dat soort. Maar doet de muziek er ja. uh, gewoon bij, dus dat oh, uh, dat het is dus niet vreemd. Uh, maar is dat ook een beetje, uh, ja, ga je dan uh, ter ontspanning en vermaak, uh, pak je dan een akoestische gitaar, ga je dan een beetje uh, ja, wat dingetjes uh, uitproberen of niet? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben ook begonnen met gitaar spelen als klein ja. meisje. Mijn ja. vader speelde het altijd, dus ja. er stond altijd de gitaar in de woonkamer. Ja. Dus ik dacht, oh, dat is interessant. Ja. <laughs> en eigenlijk is dat een beetje uit de hand gelopen. En toen bleek eigenlijk per ongeluk dat ik ook kon zingen. Ja. Dat is, uh, wist ik zelf ook niet. Nee. En ja, toen ben ik eigenlijk met Dylan in contact gekomen. En die vond alle twee wel erg leuk. Dus ja, uh, ja ben ik meer aan het zingen en gitaar spelen. Ja, want uh, ik noemde de, de heren al: Dimi Opstal. Dimitri Opstal, zoals die echt uh, heet. En Matthijs uh, Koster. Eigenlijk is Matthijs als eerste begonnen. Ja. Toen kwam Dimitri erbij. Uh, Baptist. Uh, en jij, uh, met jou, Erik Saus. Ik zeg de benadering uh, van uh, is. Ja, dat gaat, een beetje, dat gaat een beetje gelijk op. Alleen de muzikale uitvoering is wat dat betreft totaal anders. anders. Ja, dat is, dat is echt al anders. Ja. Want uh, uh, uh, de jongens van Baptiste houden wat meer een filmische benadering erop uh, op na. En jij hebt dat wat veel minder. Dus er zitten heel duidelijke gewoon verschillen in dat, uh, dat opzicht. toch Ja. ja. Maar ook qua sounds meer hoor. Ja, ook dat, dat, uh, dat, dat zeg ik Maar ook. daar kan je drie uur lang technisch over gaan praten. Maar ja. daar heb je helemaal geen tijd voor. Nee, nee, nee dat gaan we ook niet doen. Nee. Uh, maar waar let jij op als jij uh, muzikale producties uh, maakt? Uh, uh, ik begin meestal... Uh, ja, dat, dus, vroeger begon ik altijd met, uh, met, een, met een beat. En daar begon ik omheen te bouwen. Maar nu is het heel vaak dat ik de noord erbij pak. En dan ga zoeken naar geluiden. En dan, oh, dat klinkt wel tof. En dan... Krijg je door het geluid, krijg je inspiratie door een melodielijn of een, een akkoordschema te spelen. Mm -hmm. En daar ga je dan weer verder omheen bouwen. En dan stuur ik dat naar Mike kijk, kijk ik heb gemaakt. En dan denk ik, oh, daar kan ik ook wat leuks bij verzinnen En dan stuur je dat weer heen en weer. En dan uh, komt ze dan weer naar mij toe, gaan we het opnemen. En dan zijn we een heel weekend verder en dan hebben we drie kwart van de nummer weer af. Dus dat, uh... ja. Ja, dat is een beetje de manier van de werkwijze. Ja. Ja. Uh, plannen om uh, ook het materiaal uit te gaan brengen? Ja, uh, nou onlangs, uh, die ga ik zo nog spelen, de, de Fink Remix, mm -hmm. wat teruggekomen op fans, uh, waardoor weer heel veel mensen uit Engeland en Duitsland, maar ook India, gingen ja, luisteren. Dat zal, zal gerust, ik ja, dat zal gerust. Ja, dat gaat echt belachelijk snel, maar dat, dat, uh, sinds die op SoundCloud staat gaat het ook zo belachelijk hard met, uh, ja. met vlees en zo. Ja. Uh, maar we, we hebben een nummer uh, onlangs uitgebracht bij Berserk Records in Amsterdam. Ja die gaan ze ook nog doen. Uh, waar, on, uh, waar het nummer met Anouk staat onder behandeling daar. En dat volgende nummer met Maaike ook nog. Ja. Dus daar zijn we heel erg uh, mee ja, bezig. Ja, want dat, dat, dat, daar, ik maak die opmerking van uh, 3FM niet voor Jan met de korte achternaam. Uh, ik, uh, ik vind duidelijk dat er uh, vergeleken met de finale van nou ja, anderhalf jaar terug... zijn er behoorlijk wat stappen gemaakt. En uh, in een hele andere, totaal andere richting. En ik uh, merk gewoon dat er... Ja, die, die blijft niet lang onder de radar, dat kan ik je nu al vertellen. Dus dat. Het uh, het <laughs> nee, dat geloof ik niet. Maar goed. Ja, het, het grappige is dat ja. de directeur van Lowlands. mijn kaartje inmiddels heeft. Dus Kijk, daar ja, uh, nou, dat, dat, dat, dat begint het vaak mee. Maar ja, ik bedoel, wat else is nu? Ik bedoel, wij hebben dat ook met. Uh, bro, met het. Chef uh, is toch? Nee, nee, niet met Chef Special, oh. maar. Uh, Riders Rain hebben wij dat gehad. Die gingen hier voor, de, voor de, de, de, de, de keer dat hier de 3FM met die, met die tent op het grote markt stond. Serious oh, Request. Ja. ja, hadden zij dus hun nummers uh, uh, naar voren geschoven. En ineens werd hij de demo van de dag. Ja, daar ja. val je om van verbazing. Maar goed, dat, dat, dat, dat, dat, daarom denk ik ook van... Misschien zitten er hier ook wat oren naar te luisteren van wat, wat, doen wij, wat, wat wij allemaal aan het doen zijn. Maar goed... Uh, ga je daar ook niet mee vermoeien? Uh, ik vond in ieder geval, uh, dat is even voor de, het moment uh, even genoeg. Want uh, we moeten zo direct ook nog die drie nummers uh, laten horen. Dat, dat sowieso. Maar om even weer in de elektrosferen te komen, Stilwave, gaan we weer even draaien. What have you? En we horen zo dadelijk Mike en Dylan nog een keer terug. En dat waren ze, Stillwave. Uh, die jongens waren een aantal weken geleden hier... om hun, uh, ja, hun verhaal te vertellen over de EP De Heim. Uh, dat hadden ze, uh, hadden ze uitgebracht. En uh, ja, dit was een track daarvan... Is ook gelijk de single die we al een hele tijd draaien. Maar goed, hij blijft gewoon berengoed. Al is het alleen maar vanwege die gitaarsolo die er alleen in zit. What have you van Stillwave. Ik ga weer terug naar Low Erect Sound System. Ja, ze staan nu aan de andere kant weer klaar. En ik zou graag willen vragen. Ja, we gaan weer beginnen. Drie nummers achter elkaar. Hier zijn ze, Mike en Dylan. I just want to go To a place where I can be Who I want to be I just want to go I travel too long I'm staring out the window And the feeling I get Staring out the window Van uh, Maaike van der Weijden Die uh, daar uh, ook uh, te horen zijn Met, ja, yeah. vind ik altijd leuk Glokkenspiel Zo uh, vind ik dat altijd wel leuk Gewoon een stilofoon jongens dus Het, uh, het uh, tweede nummer uh, komt eraan sky on the clouds you and me i don't want to go and i know it sounds a little bit cliche Let's go and move away We can make our own fairy tales And live them every day The sweetest surprises are hidden in your brain All oh, this love I'm feeling now It is more than insane I am lucky And I know it sounds a little bit cliche natuurlijk nog eentje te goed voor, uh, het, uh, ja, voor, uh, voor het laatste nummer. Want, uh, en dan, uh, dan zit dit, dit uh, optreden er weer op. Het was een low Eric sound system uh, met, uh, met z'n tweetjes. Het laatste was uh, Dylan eventjes alleen, maar goed, dat maakt niet uit. We gaan weer uh, even weer muziek uit de toverdoos halen. En dat uh, doen we met deze dame uit Rotterdam, Brechtje Sanne Lacour met You Don't Know. Someone to hold Dat was um, Songhouse uh, Productions met Stronger. En uh, toen ineens uh, had ik een uh, verkeerde songhouse uh, getagd op Facebook. Het bleek in een stel Engelsen te zijn. Maar de uh, muziek was er niet minder om. Daarvoor hoorde je Judah Nou van Brechje Sanne Lacour. En ik blijf het zeggen. De wereld is in verwarring. En de wereld is nog steeds uh, in verwarring. En dan heb je maar één nummer nodig. En dat is dit nummer. Hush. Starfall And dreams pass by Petticoats Of a chest, Mazes of colors In despair Understand what they're thinking about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 Share a light, which show up one day will also be mine Do I have the strength in me to make things right? When comes a day that I'll shine? is het album wat hij heeft uitgebracht. Uh, Autumn Child uh, was dat uit Rotterdam. En uh, Hans van der Maas uh, schreef er voor de pop -Unie een gave recensie over. En Hans uh, van der Maas uh, doet meer dingen. Hij uh, is uh, bezig met uh, onder andere wat, uh, wat optredens uh, links en rechts uh, te regelen... voor mensen die dat heel hard nodig hebben. Daarvoor hoorde je Fabiana Dammers met Under Milkwood. Heel belangrijk ook... Uh, voor, uh, voor uh, de wereld uh, vrede te bewaren en noem maar op. Ja, ik uh, zou je eigenlijk nog graag naar voren willen halen... maar we hebben nog maar drie minuten, dus dat gaat, uh, gaat hem niet meer worden. Dus, ja, ik, nee, nee, ik, ik ga hem afsluiten. Dus, uh, dus, uh, dan, uh, dan, uh, Marcus en ik zeggen dan altijd in, uh, in koor uh, van... Tot, tot volgende, volgende week, week, inderdaad, want uh, dat doen we altijd in koor. Uh, en dan uh, is het uh, zo uh, waarom ik eigenlijk... Uh, ik moest nog iets toevoegen over dat uh, verhaal van Fabiana Dammers. Dat heeft uh, allemaal te maken met de boeresboeven in de wereld. En dan zijn dit soort liedjes natuurlijk hard nodig. Wat wou je zeggen, Dylan? Wat? Uh, waar je speelt, ja? Volgende week donderdag. Volgende week donderdag, ja? Waar? Dan Eendracht Festival. Eendracht Festival. Goed, dat weten we ook weer. Dankjewel. We draaien nog één nummer en dat is uh, Eva Almagor van haar laatste album. En dat nummer dat heet While We're Waiting...